Elf uur. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. Maar als de bank in de problemen komt, moeten ze fors inleveren. Dat zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff in het tv-programma WNL op zondag. Zodra de belastingbetaler een bank moet redden... moeten de bankiers hun bonussen en andere extra's terugbetalen aan de staat, vindt Dijkhoff. Aanleiding is de ophef over de voorgenomen salarisverhoging... voor ING-bestuursvoorzitter Hamers, die uiteindelijk niet doorging. GroenLinks werkt aan een initiatiefwet waardoor de minister van Financiën vooraf toestemming moet geven... voor salarisverhogingen van topmensen bij systeembanken. De VVD zal daar niet voor stemmen, zei Dijkhoff. Volgens de Turkse president Erdogan is de Koerdische enclave Afrin in Syrië... in handen gevallen van Turkse militairen en het Vrije Syrische leger. Het Turkse leger zou het centrum helemaal onder controle hebben... maar dat wordt nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... is de helft van de enclave overmeesterd en verzetten de IPG-strijders zich nog hevig. De Turken en de Syrische rebellen zijn vannacht de stad van verschillende kanten binnengedrongen. De Braziliaanse oud-voetballer Romario wil gouverneur van Rio de Janeiro worden. Volgens de oud-PSV'er heeft de stad urgente veiligheidsproblemen... die vragen om een andere aanpak. In Rio vechten drugsbendes op straat hun veters uit... en het aantal moorden is er in twee jaar tijd met een kwart gestegen. De gemeente Amsterdam stelt strenge voorwaarden aan mensen die vandaag komen demonstreren. Vanmiddag is er een demonstratie tegen racisme. De gemeente verwacht ook tegengeluiden. Demonstranten mogen geen slag- en steekwapens, verstevigde spandoeken of vuurwerk bij zich hebben. En als er een confrontatie dreigt, wordt er onmiddellijk ingegrepen. Het weer in het noorden en midden opklaringen. In het zuiden wat meer bewolking. De maximum temperatuur vandaag 2 graden boven nul.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 terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb natuurlijk heel veel goede, mooie jazzmuziek meegenomen. We luisterden naar Ibrahim Malouf van zijn album Toom uit 2015. Iemand die mij uh, onlangs uh, aan uh, Ibrahim Malouf deed denken was Theus Nobel. Ik was uh, in februari in een optreden in Amsterdam in uh, uh, Club Dauphin waar hij uh, optreedt. Hij is een uh, trompetist. Hij heeft in, uh, ook in Zandvoort opgetreden. In de krocht, ik heb helaas dat optreden gemist. Maar ik vond hem zo goed spelen dat ik ook een nummer in deze uitzending wil draaien. Het komt van zijn album Legacy. En het heet Why Not, Theus Nobel. Deusnabel, een heel groot Nederlands talent. Waar we ongetwijfeld nog veel van gaan horen. Vorig jaar was het 60 jaar geleden dat John Coltrane zijn album Blue Train opnam. Het was een album. wat hij maakte op een kruispunt in zijn leven. Hij was vier, jaar, vier maanden daarvoor gestopt met heroïne. Begon uh, regelmatig te spelen in het kwartet met Thelonious Monk. En stond eigenlijk aan de wieg van een hele nieuwe creatieve periode. Blue Train nam hij op samen met uh, twee bandleden van het Miles Davis Quintet, Philly Joe Jones en Paul Chambers. En daarnaast uh, uitgebreid met pianist Kenny Drew, op trompet Lee Morgan en op trombone Curtis Fuller. Het is een album uh, wat een klassieker is geworden en wat vele goede nummers kent. Ik heb de alternatieve uh, take, de opname van Blue Train, uitgekozen. Gaat u luisteren naar John Coltrane. Van John Coltrane, een legendarisch klassieke album met fantastische nummers. Ik ga verder met Woody Herman. Woody Herman heeft een aantal big bands uh, samengebracht, zogenaamde Hurts. En met een van deze Hurts in de jaren 60 heeft hij veel succes gehad op het label van Philips. Vijf albums hebben ze opgenomen als de Thundering Hurts, en um, van die vijf albums is een verzamel CD uitgebracht van Moza. Op het mozaïek label. U gaat luisteren naar Molasses. Woody Herman. Maar helaas. Woody Herman wilde ik zeggen met uh, Molasses. Ik ga verder met Stefan Grappelli en Barney Kessel van hun album Limehouse Blues uit 1969. Ligt klaar, Copa cola <tied> Van Grappelli met Barney Kessel, Copa Cola. We gaan verder met Antonio Carlos Jobim en Gail Costa... van een live album uit 1987, One Note Samba... Maar ik ben niet vergeten dat Antonio, Carlos, Gobim en Gail Costa. Ik ga verder met een uh, bijzonder album van een Argentijnse muzikant. Carlo, um, dan moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Guillermo Reuter. Zijn band heet Candayas. Uh, het album heet Sambaiana. Het is opgenomen in 1975 in uh, Buenos Aires. Het is daar alleen nooit uitgebracht. Het is in Spanje uitgebracht. Hij heeft een aantal jaren in Spanje uh, opgetreden. Hij heeft niet echt rondgetoerd. Hij is weer teruggegaan naar Argentinië. En dit album is opnieuw uitgebracht. Ga u luisteren naar Sambayana. Sambayana van de Argentijnse muzikant Guillermo Reuter, zijn band Candayas. Een bijzonder album vol met uh, Zuid-Amerikaanse klanken. Nog meer Zuid-Amerikaanse klanken, want in mei komt José Koning naar Zandvoort en speelt ze in de krocht. José Koning, veel mensen kennen haar uh, nog van de band Batida, die in de jaren 80, 90 veel succes had in Nederland met Argentijns, uh, Braziliaanse muziek natuurlijk. En ik heb daar toen een uh, cd van gekocht. En daarvan heb ik een nummer meegenomen. Het is alweer het laatste nummer van vandaag. Het nummer wat ik ga draaien heet uh, Tudo Bem. Gaat u luisteren naar Batida. Tot was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Nog een fijne zondag en tot een volgende keer.